sinds het verlies van mijn gitaar ze hangt in de smid zijn haar ja, die werd al wel gewaar toen was ik dus op reis in Oost-Rotsalaar en fuck, wat was mijn dat daar het was half busker, half bedelaar enfin een eerste klas armousar maar die mens die had dus wel een hekschaar, maar ook een gitaar. Dus mijn plan was vrij snel klaar. Ik zei: Dee, die sukkelaar, alleen kijk naar nou, toch gitaar. Dat is toch een heel schoon sportkaart. Dat is zeker een Ferrari. Ik houd het voor mekaar, ik houd mijn nieuwvuur door. Psst. Psst. Hé, hé. Huh? Kom een keer mee, fansje. Ik moet ooit iets laten zien. Hola, dat wordt hier gelijk precies interessant. Terwijl Rudy Pilchers zijn geluk beproeft in de bosjes met een oude heks is Jocasta van hopen op zoek naar haar doorgedraaide zoon Eddie Pus. die blind van woede door het dorp raast. Hebt u mijn zoon gezien? He, hebt u mijn zoon gezien? Hij is van huis weggelopen. Wat komt er van als geen kinders niet strak aan de leemant, Dodie. Gelijk dat woord. Ja, ja. Het is toch een wonder dat ze vleugels uitslaan en het ruim is opkiezen. kiezen. Maar zo is het helemaal niet. Er is iets mis. en is, is uh, een monster geworden. Het is zeker door de drank en de drugs. De drugs. Manda, dat ventje is just wel loops. Hij zit even zekers achter de aan. En de drugs! Jullie begrijpen het niet. Het is echt niet normaal, niet wil jullie niet helpen zoeken dan? Allee! Zeg, hebben wel we, we, we, wat beters te doen, zullen? zoals? Zoals? Uh... Uh... Meneer, wilt u weer mij helpen mijn zoon Eddie te zoeken? Bedankt, u nadien. Ik kan voor mij part verrijken worden. In vetsmelterij Drukmeijer worden intussen grote plannen gesmeed. Met mijn métier en verfijnde neus en jouw onverantwoorde verkoopsmethode en vernieuwende visie op bedrijfshygiëne zal de NV Drekbus uitgroeien tot de belangrijkste speler op de Gotterdamse vetmarkt. Pusdrak. Uh, u zegt? Ik vind... NV Pusdrak Beter klanken. Uh, Reginald, we hebben het hier al uitvoerig over gehad. Busdrek. En we hebben toen beslist dat... verschillende Verscheidene Brand Marketing Studies hebben aangetoond Busdrek. dat... Oké okay, dan. De NV Pusdrek. Onder het bewind van CEO Dorian Drekmeijer. Brr, brr en zijn evenwaardige co-CEO Reginald Bus verbindt zich ertoe enkel vetproducten van de meest superiöre kwaliteit aan te bieden, dewelke... Wat, wat een naam was dat? Dat is gewoon iemand die in de vetkapen dondert. Dat gebeurt allemaal in mijn fabriek. Ja. Er is hier iets niet plaats, wat ik je brom. Zal ik er niet zo'n broek schaterdruk, meer? Er is hier niks aan bang van te zijn. <totstuk>